Tien uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De Tweede Kamer praat in Amerika over de F-35. Zometeen praat ik met de Mrs. JSF, zal ik maar zeggen. Het boekbeeld van de Partij van de Arbeid in deze kwestie over die JSF. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten.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 Schippers wil dat alleen artsen of andere zorgverleners cosmetische ingrepen mogen doen. En ook moeten mensen meer op de risico's worden gewezen, vindt de minister. Cosmetische behandelingen zijn steeds meer gangbaar in Nederland. En soms uh, doet men het even in de lunchpauze, hè, bijvoorbeeld uh, fillers, botox uh, spuiten. Uh, heel veel mensen zien niet de risico's daarvan. De stichting Slachtoffers Cosmetische Artsen is blij met het plan van Schippers voor betere voorlichting. Je moet gewoon heel goed in intekensprek hebben en uh, uh, bijvoorbeeld uitgelegd ook krijgen, bijvoorbeeld met de fillers sowieso, dat daar geen wetenschappelijk onderzoek naar is verricht. Dus eigenlijk is in ieder een proefkonijn. De minister kondigde in december vorig jaar al aan dat er maatregelen nodig zijn voor de plastische chirurgie en ze heeft die nu uitgewerkt. De huizenprijzen blijven dalen, maar het gaat steeds minder hard. In september waren bestaande woningen 4,1% goedkoper dan een jaar eerder meldt het CBS. In augustus was de daling groter, 4,4%. De prijzen zitten nu op het niveau van begin 2003. In Utrecht daalden de prijzen met 2%, het minst van de vier grote steden, in Den Haag met 4,7% het meest. De burgemeester van Leeuwarden vindt het belangrijk dat er snel nieuwe woonruimte wordt gevonden voor de gedupeerden van de brand van zaterdag. Dat is het eerste wat moet gebeuren, zei burgemeester Kroonen in het NOS Radio 1 Journaal. Wij hebben gisteren natuurlijk al een enorme opvang en zaterdagavond ja, al verzorgd dat mensen naar hotels konden, mensen hun spullen konden krijgen die nodig waren. Een versnelde uh, woning beschikbaar stellen, ja, misschien? samen met de woningcorporaties, dat hebben we ook al eerder gehad, dan kan er vaak heel snel wat gebeuren. De burgemeester is vanwege de brand teruggekomen van vakantie. Hij is meteen gaan kijken in de binnenstad en is geschrokken van de schade. De gemeente Leeuwarden gaat bekijken welke getroffen panden kunnen blijven staan en welke moeten worden afgebroken.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 Dan het weer. Eerst wat zon. Vanmiddag en vanavond in het westen, midden en noorden enige tijd regent. Wordt 15 tot 18 graden. Morgen geregeld zon en 18 tot 21 graden. Jan van der Putten was dat tot zometeen. Zometeen, dames en heren ook, de tandtaarts komt met een eigen verzekering. Want er zijn te veel mensen die niet zijn verzekerd en niet bij langskomen. Hier volgt geen speciale aanbieding. Inderdaad.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 Sven Kokkelman. Tweede Kamerdelegatie praat in Amerika over het gevechtsvliegtuig de JSF... oftewel de F-35. De tandarts komt met een eigen verzekering. Zundert is dolblij met de vele arbeidsmigranten die in de gemeente werken. De bedrijven uh, profiteren echt van onze arbeidsmigranten. En verder profiteert natuurlijk de middenstand ervan. Want deze mensen moeten ook eten. En het ochtendhumeur van Hans Beum, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De defensiespecialisten van de Tweede Kamer zijn deze week in de Verenigde Staten. Ze spreken er onder meer met de vicepresident van de fabrikant van de Joint Strike Fighter. Het gevechtsvliegtuig dat de regering wil aanschaffen. Maar waar officieel nog geen toestemming is van het parlement. Angeline Eysink van de Partij van de Arbeid is op dit moment in Washington. We hebben er even uit bed gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Het is zes over vier hier. Ja. Nou, fijn dat u het toch even ja. voor ons wilde opstaan. Uh, ik zei net, het parlement heeft nog geen toestemming gegeven. Maar eigenlijk bent u toch gewoon... Ook voor. We hebben 6 uh, november een uh, discussie, uh, een debat met de minister van Defensie, minister van Financiën en minister van EZ over de vervanging van de F-16 en overigens over de hele nood aan de krijgsmacht. En ja. uh, wij zijn deze week zullen aangaf in de Verenigde Staten voor onder andere een bezoek en een gesprek met uh, de vice-president van uh, Lockheed Martin. Maar we hebben ook uh, veel gesprekken over de buitenlandse politiek met van de Verenigde Staten, de transatlantische relatie. Dus kortom, we hebben een programma dat over heel veel gaat. En mm -hmm. daarbinnen is het goed om ook te spreken over de evenwichtigheid... van waar ons krijgsmacht voor staat en wat nodig is. En ja. dat is onder andere de vervanging van F-16. Ja. En daar hebt u toch eigenlijk al toestemming voor gegeven binnenkamers? Wij zijn hier deze week om uh, gesprekken te hebben... onder andere met de Joint Program Office uh, vanochtend, dus over een paar uur. En dat is heel interessant, omdat we toch nog een... Uh, we zijn altijd vragen te stellen, zullen we zullen ook blijven doen. Het, het proces uh, gaat niet vanzelf. Het is een heel complex gebeuren door de jaren heen, dat weet ook iedereen. En het is goed om met uh, Defensie-collega's, uh, specialisten van verschillende partijen hier al die vragen te stellen en gewoon daar goed over te spreken. Ja. Waar moeten we aan denken? Uh, wat betekent die vervanging nu? Uh, wat betekent voor vlieguur, Maar ook wat betekent voor samenwerken met andere landen? Uh, wij gaan een interessante gesprek hebben vandaag daarover. Dat is vandaag en morgen. Daarna hebben we ook overigens een heel ander programma voor deze week. Ja. Uh, wat ik al zei, we bezoeken denktanks, we gaan nog hele discussies hebben in het Passo in de staat Mexico of onbemande uh, vliegtuigen. Dus dat is ook natuurlijk een, een hele ontwikkeling die voor ook van belang is. Ja. Wat wilt u dan nog horen? Want uh, om toch even terug te komen op mijn nog niet beantwoorde vraag... de Partij van de Arbeidsfractie heeft toch min of meer al ingestemd... met het aanschaffen van de JSF? We hebben in de fractie daar goed en, en veel over gesproken... Uh, het is een hele, heel groot besluit wat je gaat nemen na zoveel jaren. Ja. En we hebben als fractie gezegd, het zijn een aantal zaken die voor ons van groot belang zijn... en uh, waar we ook met de minister in het debat over willen spreken. Ja. En dat gaat onder andere over de ambities, kan het toestel... wat gezegd is dat het zou moeten kunnen. Nou, het is nu nog in een ontwikkelingsfase, en testfase. En daarom is het ook goed om hier te zijn en die vragen nog eens gewoon te stellen. Ja. Er Blijf zijn ook vragen over de onder... En onzekerheden blijven natuurlijk in het project... Dat is als je in een ontwikkelingsproject zit... maar de vraag is van hoeveel onzekerheden kun je dragen... en hoeveel onzekerheden kunnen nog opgelost worden. Ja, nou ja, mijn vraag of u gaat instemmen met het besluit van het kabinet... waar uw partij ook in is vertegenwoordigd, is... Uh, stel ik des te meer, aangezien er vanuit Amerika... ook al vanuit de inspecteur-generaal bijvoorbeeld geluiden zijn gehoord... Uh, richting het Pentagon... jongens, het Pentagon dat de uh, Amerikaanse JSF-vliegtuigen zou moeten afnemen... neem nou alsjeblieft op in het contract dat bij gewijzigde aanschafprijzen bijvoorbeeld... de zaak niet door hoeft te gaan... Nou kopen wij die vliegtuigen weer van het Pentagon, dus misschien hoeven wij dan zo'n contract niet met uh, Lockheed Martin zelf nee, af te sluiten. Martin, precies. Ja. Uh, maar dit geeft wel aan, tegelijkertijd heeft de rekenkamer ook gezegd dat er allerlei vragen zijn over uh, exploitatiekosten, over onderhoudskosten, over inzetbaarheid, al dat soort Met andere woorden, er zijn nogal wat loose ends. Denkt u dat u op al die vragen in de Verenigde Staten antwoord gaat krijgen? Nou, ik denk dat ik wel veel vragen... op veel vragen antwoorden kan krijgen. We hebben vanochtend een gesprek met generaal Bokten. Uh, generaal Bokten was 17 april jongsleden in Nederland... in een hoorstukking. Hij heeft overigens daar verontschuldiging aangeboden... voor uh, een aantal jaren van het project... waar, waar uh, mismanagement gepleegd is. En dat hebben we als Partij van bij terecht. Dus terecht, zeg ik, altijd aan de gesteld. En dan ben ik ook blij omdat we dat gedaan hebben. Wat speelt in het rapport wat u aanhaalt van uh, de inspecteur, die zegt... er zijn toeleveringsbedrijven... Waaronder Lockheed Martin, waaronder Pratt Whitney, waaronder Northam Crumham. Daar eh, worden nou ja, foutjes gemaakt, fouten gemaakt. En dat moet beter gecontroleerd worden. Dus dat gaat heel erg over het proces. En eh, wat de rekenkamer zegt, en daar zit ook een aantal terechte punten in. En dat gaat over die, die uh, ontsnappingsclausule waar u het over heeft. Mm -hmm. Dat gaat natuurlijk over als die fouten gemaakt worden. Wie is er dan sprakelijk? U zegt ook terecht. Wij hebben de, het, het Pentagon als onze... Uh, uh, ...ons contact, zeg maar. Dat is voor ons de partij waarvan we kopen, niet van Lockheed Martin. Dus daar moet je heel goed op letten. We spreken vanochtend bij de Joint program offers uh, Dat gaat hier ook over. En die vragen gaan we allemaal stellen. En ik denk, generaal Bogdan heeft, moet ik zeggen, 17 april in Nederland... ...een hele goede indruk gemaakt. Ook de nieuwe vice-president van Lockheed Martin, de heer Steve O'Brien... ...die spreken we ook vanmiddag uitvoerig... Um, en ik, ik denk dat we een heel eind kunnen komen in het gesprek en de antwoorden die we krijgen. En daarom is het ook goed als commissie gezamenlijk dit gesprek te voeren. Ja. Is het nou zo dat u uiteindelijk dan toch nog ruimte heeft om tegen te stemmen... als de antwoorden u niet bevallen, ja of nee? Weet u, ik ga eerst dat gesprek aan. Daarvoor zijn we onder andere hier. Ja. Naast heel veel andere onderwerpen die we deze week spreken. Ja. Maar dat is van belang. We hebben de rapporten van de Rekenkamer gehad. De Rekenkamer ja. heeft ook aangegeven, dit is... De informatie die je nu kunt krijgen, meer is er niet. Dus de Rekenkamer heeft een aantal vragen bij ons achtergelaten... maar ook een aantal um, zeg maar, in het budget... en de mogelijkheden die Defensie heeft aangegeven. Want Defensie kan nu, onze eigen krijgsmacht... onze eigen informatie gaat niet verder dan dit. En ze ja. hebben alles eraan gedaan. Ja. Dus ook dat staat in het rekenkamer ja. Nee, Dat begrijp ik. Maar de vraag is... Hebt u nog ruimte om eventueel tegen te stemmen? Aangezien u eerder, u bent al heel lang woordvoerder op dit dossier... te kennen hebt gegeven dat u niet altijd evenveel zin had in dat vliegtuig. En aangezien u zelf nu ook aangeeft dat nog niet alle vragen zijn beantwoord. Dus mijn vraag is, als ergens eind oktober of begin november... deze kwestie voorlicht in de Tweede Kamer... en er daadwerkelijk een klap op moet worden gegeven vanuit het parlement... of u dan nog de ruimte hebt om eventueel tegen te stemmen, ja of nee? Het is... Altijd zo geweest, dus ze gaf het zelf aan dat we kritisch zijn geweest. En het is gebleken dat als Partij van Arbeid dat het gedaan dat het goed was. Anders had Nederland in 2009 in het project gezeten. En daar, dat is nog steeds goed geweest om op dat moment aan informatie te zitten. We gaan eerst deze informatie heel goed opvragen. Ja. En u weet zelf, meneer Koppenman, hoe dat in een debat gaat. Ja. Dat ga je hier staan. En ja. dat is van groot belang. Maar daarom stel ik de vraag ook, want ik weet heel goed hoe dat gaat in het debat. En ik weet ook heel goed dat als er uh, een hele belangrijke coalitieafspraak wordt gemaakt binnen het kabinet, dat de ruimte voor een individuele fractie om nog iets tegen te stemmen een stuk beperkter is geworden. Dus vandaar mijn vraag: hebt u nog ruimte om tegen te stemmen? Iedere fractie die meedoet aan het debat is van groot belang als het gaat om de vraaggesteld antwoord. Te verwachten van de regering hierover. Ja. Dus dat gaan we weer staan. Ja. Ja. ik geloof niet dat ik antwoord krijg op mijn vragen ja, daar nee. midden in de nacht. Nee, nee, want anders zou ik, moet euh, ik ook een man niet meer vrochten een twee gesprek met generaal Bokdenhoefert te hebben. Dan zou ik vanmiddag niet meer naar Steve O'Brien hoeven te gaan en van Lockie dan zou ik niet meer de vraag hoeven te stellen. Nee. U weet ook als u, weet ook, u heeft een de verbinding is even weggevallen. Ben ik bang, mevrouw Essing, bent u er nog? Nou goed, de vraag ging in ieder geval over de ruimte van de Partij van de Arbeid, maar daarover is geen antwoord uh, voorhanden. Dat wil zeggen, niet op dit moment uit de mond van Angeline IJsink. Vanuit het nachtelijke Washington. Mocht u mij nog horen, wij horen u niet meer. Ik dank u zeer voor dit gesprek.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 Ja, Stagheert Wilders ligt, dames en heren, gaan de grenzen op 1 januari dicht voor Roemenen. Maar niet iedereen ziet hun toekomst als een probleem. In het Brabantse Zundert, waar in het hoogseizoen 20% van de bevolking uit arbeidsmigranten bestaat, zijn de Roemenen meer dan welkom, blijkt. Dan We worden met een vorkheftruc worden de pallets zo uit de koelcel gehaald. Ja, klopt, klopt. En dan gaan ze direct de vrachtwagen in en die gaat rechtstreeks naar Veiling Wordt daar even gekeurd en gaat daar ook weer de koelcel in en wordt morgen vroeg naar de afnemers weggebracht of opgehaald op de veiling. Mark van Aert, u heeft een aardbei-bedrijf. Hoeveel, hoeveel zijn er al nou geplukt vanochtend? Vanochtend hebben we ongeveer een pallet of vijf geplukt. Het is een beetje, we lopen een beetje op het eind van het seizoen, dus het wordt nu echt wat minder al. En door wie zijn ze geplukt? Um, op dit moment zijn ze voornamelijk door uh, arbeidsmigranten geplukt. De, de studenten en scholieren zijn intussen allemaal weer naar school. Die hebben in de zomer ook altijd nog best een groep. Maar nu uh, dus door uh, Polen en uh, Letten. En Letten. En deze, deze jongen die komt uit? Dat is uh, toevallig wel een Roemeense jongen. Waar wij een vergunning voor hebben gekregen uh, ruim anderhalf jaar geleden. Dus het een, want er wordt veel gezegd over de, de Roemenen die komen na 1 januari. Maar deze jongen die is er al. Dat klopt, maar hij werkt intussen ook al uh, bijna acht jaar bij mij. Acht dus, jaar? Dus hij is er niet zomaar eventjes, nee, hij is al behoorlijke tijd. Dat ja, is een goede kracht. Ja, daarom heb ik er uh, hard voor gevochten om uh, een vergunning voor, voor uh, hem... en voor, ook voor een andere jongen nog uh, te krijgen. Want dat is nu nog nodig, een vergunning ja. voor uh, mensen uit Roemenië... en ook uit Bulgarije, straks vanaf 1 januari niet meer. Um, waarom doen nou Nederlanders dit werk niet? We hebben voldoende advertenties geplaatst. Uh, we hebben samengewerkt met, uh, met de gemeente... met gemeente Zundert, uh, met arbeidsbureaus, noem maar op. Maar ja, vertel jij het maar waarom dat ze niet willen? We zitten met een seizoensarbeid. Uh, dus dat wil zeggen in de zomer ook echt zeven dagen per week. Meestal zes, maar in geval van nood met een hele warme zomer... net als deze maand juli zitten we gewoon echt zeven dagen per week te werken. Ja... En dat, daar heeft een Nederlander toch nogal eens vaak problemen mee. Mag ik er eens één een proeven? Tuurlijk. Mm, lekker zoek nog, hè? Ja, tuurlijk. We hebben nog, nog steeds wel voldoende zon, gelukkig. Maar uh, ja, de laatste dagen laten het weer wel een beetje ja. te wensen over. Maar Voor de rest uh, smaken ze nog prima. En dat mag ik wel hopen. Het zijn de Hollandse zomerkoninkjes, hè? Lekkere aardbeien geplukt door arbeidsmigranten. Hoe het is om zeven dagen per week aardbeien te plukken, krijg ik helaas niet te horen. Mark van Aert heeft liever niet dat ik met zijn Roemeense werknemer praat. Dan maar naar de burgemeester van Zundert, Leni Poppen. Zij ziet ook vooral de voordelen van arbeidsmigranten. Ja, ze zijn economisch gezien heel belangrijk. Hè? Dus de bedrijven uh, profiteren echt van onze arbeidsmigranten. Ze zijn ook door hen Binnengehaald, want het is niet de gemeente die dat doet. Het zijn echte bedrijven die daar via ook uitzendconstructies... maar ook zelf contacten overleggen in Oost-Europa met name. Zij profiteren daarvan en verder profiteert natuurlijk de middenstand ervan. Want deze mensen moeten ook eten. Een optimistisch geluid en zeker een andere toon die minister Ascher van Sociale Zaken eind augustus aansloeg in een ingezonden brief in de Volkskrant. Volgens hem moet er een code oranje worden afgegeven... voor vrij verkeer binnen Europa. En staan de dijken op sommige plaatsen op doorbreken. Vooral lager opgeleide werknemers zouden de dupe worden... van de grote stroom mensen uit Midden- en Oost-Europa. Ja, ik vond het wel heftig, hoor. Want ik ben zelf eigenlijk al wel een stapje verder. Uh, in die zin dat ik zoiets heb van... nou, die grens gaat open op januari, in januari 2014. Wij moeten wel zorgen dat we daarop voorbereid zijn... Maar in feite weten we dat er in onze gemeente bedrijven zijn. Vooral de aardbeienbedrijven. Waar men ze heel graag willen ontvangen. En ik weet ook dat ze daar goed ontvangen worden. En het is voor mij maar de vraag of dat nu al gelijk veel gezinnen zijn. Ik heb, mijn indicatie is dat het om heel veel mannen of vrouwen gaat. Die na een aantal maanden ook weer teruggaan. Is dat dan ook een beetje populisme? Ja, misschien wel. Ik vind het lastig om daar echt een antwoord op te geven. Ik, uh, nee, ik, daar onthoud ik me eigenlijk maar liever van. En dan gaan de deuren van de grote oplaadtruck dicht. Op naar de veiling. Op naar Veiling Overstraten. ja. Hoe ziet u nou de toekomst van de arbeidsmigranten in Nederland? Ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, ik denk wel dat het... Uh... Dat het misschien nog verder toe zal nemen. Maar we moeten er ook niet bang voor zijn. En het zijn wel de mensen die het werk nog willen doen, wat heel veel Nederlanders niet meer willen doen. Dat moeten we niet vergeten. En doordat die mensen dat werk invullen, kunnen bedrijven toch blijven bestaan en daar rondomheen zit ook nog heel veel andere werkgelegenheid. Die heel vaak wel gewoon door Nederlanders ingevuld worden. De Roemenen zijn dus meer dan welkom in Zundert. Hoewel burgemeester Poppen nog wel een probleem ziet. Maar wat bij ons niet meevalt is de huisvesting. Dat is echt een zorg. Dat is echt een grote zorg. Daarover meer. Morgen in. Help de Roemenen komen. Morgen meer dus. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via goedemorgennederland.nl Straks, de Nederlandse tandartsen komen met een eigen verzekering. Er is nu het ochtendhumeur, hier is Hans Beum. Er wordt wat afgeklaagd in Nederland. Zeker ook in de ochtendhumeuren. Klagen zit ons in het bloed. Wij klagen over de zon en over de regen. Over te veel en over te weinig. Over te warm en over te koud. Door al dat geklaag loop je soms het plezier van bewondering mis... Het is verrassend als iemand onvoorwaardelijk zijn bewondering uitspreekt over een ander. Anthony Hopkins, de gelauwerde acteur die karakterrollen speelde in het theater... en in meer dan honderd films, als Hannibal Lecter in Silence of the Lambs... als Butler in The Remains of the Day... die Hopkins dus, die Oscars op de schoorsteen heeft staan... stuurde onlangs een persoonlijke mail naar hoofdrolspeler Brian Cranston van de Amerikaanse televisieserie Breaking Bad. Nou had ik geen cc gekregen van Anthony... maar ik neem aan dat de agent van Cranston daar zo van onder de indruk was... dat hij de mail openbaar maakte. Hopkins zegt tegen zijn collega-acteur Cranston... Ik heb nog nooit zoiets gezien. Briljant. U bent in uw rol spectaculair en adembenemend. Geeft u alstublieft ook mijn bewondering door aan alle anderen... die hebben meegewerkt aan deze serie. Hopkins noemt acht personen bij naam. Zij gaven allen masterclasses in acteren. Van harte gefeliciteerd en mijn diepste respect. U bent waarlijk een groot, groot acteur. Je raakt bij al die lof natuurlijk enorm nieuwsgierig naar die serie zelf... die binnenkort zijn vijfde en laatste seizoen ingaat... De hoofdpersoon begint als een normale scheikundeleraar, maar krijgt te horen dat hij niet lang meer leeft. Dan verandert hij in een drugsproducent en een dealer. En al die veranderingen, zowel fysiek als mentaal, beleef je mee. In de geweldsspiraal, de algehele verharding, overklassen de makers zichzelf per seizoen. Schijnt het. Ik praat een beetje Hopkins na en citeer uit interviews. Vele critici hebben de serie als een van de intelligentste van deze tijd bestempeld. En als de beste serie ooit. Hij loopt nu bij een betaalzender. Maar wanneer komt deze bewonderde serie op Nederland 123? 24, The Killing, De Brug, Borgen. Het is een gouden tijd voor de televisieserie. Daarover hebben we in Nederland niet te klagen.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 Die is always all is all is all is in it Nielsen was dat, Beauty and the Brains. Vier minuten voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Tandartsen, dames en heren, komen met een eigen tandartsverzekering. Uh, een derde van de Nederlanders heeft namelijk geen aanvullende tandartsverzekering... en dat heeft allerlei consequenties dus voor de tandheelkundige zorg. Uh, Twan Beljaars, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directeur van die nieuwe uh, uh, verzekering X-Zorg. X-Zorg met een X, uh, de nieuwe tandartsverzekering dus. U bent beter in boren dan in schrijven? Flauw. Uh, het is X-Zorg, hè? Ja, het is X-Zorg, ja, klopt. Ja. Van mij deze nieuwe verzekering? Nou, er zijn op dit moment twee smaken in Nederland... als het gaat om het betalen van je tandartsrekening. De eerste smaak is dat je inderdaad een tandartsverzekering hebt. Die betaalt in het algemeen een deel van jouw tandartskosten... En de tweede smaak is helaas het helemaal zelf betalen, niet verzekerd zijn. En wat wij bieden is een alternatief wat er precies tussenin zit. Zowel tussen verzekeren en niet verzekeren in. Ja, en dan moet u toch even uitleggen hoe het dan precies werkt. Nou, wat wij bieden is uh, de combinatie van een persoonlijk budget... wat je opbouwt om je reguliere tandwasklossen te betalen... en een zogenaamde calamiteitenverzekering die uh, de schade vergoedt aan jouw cobit als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, hè? een hockeybal die tegen je tanden is gekomen... of je bent van de fiets afgevallen, of je hebt ruzie met je buurman gehad. Wat kost zo'n verzekering? Uh, nou, uh, het is natuurlijk een volledig ander product dan een uh, verzekering. Hè? Dat, het is ook niet vergelijkbaar met een reguliere tandartsverzekering. Wat het kost is, uh, uh, wij vragen een deelnemersbijdrage van 4,85 voor de eerste deelnemer per maand... en 3,85 voor de tweede deelnemer en twee... Euro voor kinderen. En in dat geld uh, zit natuurlijk een uh, compleet dienstenpakket. met onder meer die calamiteitenverzekering. Maar het kenmerk is dat je dus voor je reguliere tandaskosten. een eigen persoonlijk budget opbouwt. Het is jouw geld, het blijft jouw geld. En daarnaast bieden we in die faciliteit ook nog een stukje rood staan. Tot maximaal 240 euro per jaar kun je ook nog rood staan voor je tandaskosten. Juist. En horen onder die calamiteiten ook dingen als een kroon? Uh, alleen als er sprake is van uh, uh, zeg maar iets wat van buitenaf op jouw mond is afgekomen... en een kroon zou dan afbreken, dan uh, is dat verzekerd. Juist. Um, wat, wat gaat dit uh, opleveren? Want niet iedereen staat de hele zondagmiddag op een hockeyveld. Nou, wat dat gaat opleveren is in ieder geval... dat er voor consumenten meer keuzemogelijkheden zijn in Nederland. En als het je gebeurt, hè, als je die hockeybal op je pand hebt gehad... en je hebt een paar duizend euro schade dan ben je hartstikke blij dat u zeker had betaald. Ja, nee, dat is zeker. Uh, maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook om de gemiddelde tandheelkundige zorg. Namelijk, iedereen moet één keer per half jaar naar de tandarts. En er zijn dus mensen die dat niet doen vanwege kostenoverwegingen. Helpt u ze daarmee dan ook? Ja, kijk, wat wij juist doen is die mensen helpen... met dat geld weg te zetten om die kosten te betalen. He, ze kunnen dat in twaalf maandelijkse termijn bij elkaar sparen. En op het moment dat ze geld nog niet bij elkaar gespaard hebben... om de tandartsrekening die er dan is te betalen... dan kunnen ze dus kosteloos rood staan bij ons. Dus we helpen ze wel degelijk om naar de tandarts te kunnen blijven gaan. Ja, behalve dan als je weer een kroon nodig hebt... want dat loopt flink in de papieren... en als je maar 240 euro te groot mag staan bij die verzekering... Nou, ah, kijk, het is heel verstandig om in de opbouw van je persoonlijk budget... altijd rekening te houden met iets onvoorzien. Ja. Dus als die, als die kroon dan een keer afbreekt... Hè, en dan niet ten gevolge van een van buitenkomend onheil... zoals de verzekeraars zich ja. zegt... Ja, ja. ja, dan, uh, dan is er in ieder geval ook geld daarvoor. Goed. Twan Beljaars, directeur van de nieuwe tandartsverzekering X Zorg, Met een X dus. Hartelijk dank. Einde van deze uitzending, want het is precies half elf. Tijd dus om te schakelen met Naida in een gele bus... met het onderwerp van uh, lijn 1 van de NTR. <tie> hey Sven, goedemorgen. Morgen. We staan vandaag in Den Haag, vlakbij het politiebureau De Heemstraat. En de afgelopen week kwam het bureau De Heemstraat in het nieuws... wegens vermeende racisme bij de politie. En de reacties van de politie en de burgemeester van Aertsen waren... Heel erg fel, want zij herkennen zichzelf totaal niet in het beeld. De vraag is natuurlijk, hoorden deze geluiden bij een achterstandswijk of is daar, waar rook is, toch ook een beetje vuur? U hoort het zometeen in lijn 1 van de NTR vanuit Den Haag.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 18, makkelijk een behandeling krijgen. Bergers gaan aan het begin van de avond opnieuw proberen... om het Belgische visserschip bij Petten vlot te trekken. Even na zes is het hoogwater. Het schip dezelfde rust liep woensdagnacht op de kust... en gisteren mislukte een bergingspoging. En bij de kerncentrale van Fukushima in Japan... is opnieuw radioactief water weggelekt. Dat water kwam uit bassins... die door de onverwacht grote hoeveelheid regen overliepen. In maart 2011 werd die centrale in Fukushima zwaar beschadigd door een aardbeving en een tsunami. En sindsdien zijn er problemen bij die kerncentrale. En dat zijn de hoofdpunten. Dankjewel, Jan. Geen verkeersinformatie. Het is voor zover wij kunnen zien rustig op de weg. Alle reden dus om in alle rust te gaan luisteren naar Naida met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida, Orangzeb. Vorige week berichtte de Haagse Omroep West over intimidatie, racisme en geweld tegen allochtonen... door agenten van het Haagse politiekorps in de Schilderswijk. Het is niet voor het eerst dat de agenten negatief in het nieuws komen. Wat er wel en niet waar is, blijft lastig aan te tonen. Het feit is wel dat het imago van de Haagse politie er niet op vooruit gaat. De vraag is, horen dit soort geluiden bij een typische achterstandswijk? Of is daar waar rook is ook vuur? Woont u zelf in de Schilderswijk of andere achterstandswijken... Heeft u het meegemaakt? Heeft u een mening over? Mail ons. U kunt mailen naar lijn1.nl. Twitter kan ook lijn1. Maar u kunt ook live bellen met de, ons, met de uitzending, naar 0800 1121. Dit is Lijn 1 vanuit Den Haag. Yes. That's the sound of the beast woo, woo. That's the sound of the police woo, woo. That's yes. the sound Of de police hoorde u bij mij in de bus. Want we gaan het hebben over die politie. En mijn man eigenlijk heel specifiek over de Haagse politie, het Haagse politiekorps en dan met name het politiekorps in de Schilderswijk. Vincent Veenman zit bij mij in de bus, journalist bij Omroep TV West. Vincent, jullie brachten vorige week het nieuws. Wat was het precies wat jullie brachten? Nou, dat we merkten dat er bij uh, specifiek gericht, in dit geval op het bureau uh, De Heemstraat in, uh, in Den Haag, in Haagse Schilderswijk, dat daar uh, bij agenten sprake zou zijn van uh, intimidatie, mishandeling van uh, slachtoffers, willekeurige slachtoffers ook, en dan, uh, dat gepaardgaande met racisme. Dus vooral Marokkaanse, buitenlandse jongens eruit pikken. Uh, dat waren verhalen die we al veel langer hoorden... waarvan we al vaker meldingen hadden gekregen van slachtoffers... We zijn daar ook lang mee bezig geweest van ja, wat, wat kun je daarmee, wat moet je daar precies mee. Want natuurlijk een slachtoffer zal zichzelf uh, ja, proberen zijn, zijn, zijn verhaal te halen. Bijvoorbeeld via media en dat is altijd lastig. Hè? Wat, wat is er dan van waar? Alleen wat het in dit geval extra sterk maakte voor ons is dat wij in de laatste maanden ook een aantal oud-agenten gesproken hebben. Die hetzelfde verhaal vertelden en die dat verhaal bevestigden voor ons. En dat waren oud-agenten die hebben gewerkt bij het politiebureau De Heemstraat in Den Haag? Ja, deels. Uh, een van hen heeft zelf op De Heemstraat gewerkt... en andere komen uit andere Haagse bureaus uh, ook in de omliggende uh, ja. omgeving. En, en wat was het verhaal van die agenten? Nou, zij vertelden uh, onder andere voorbeelden dat uh, jongens bijvoorbeeld uh, geboeid werden... en op de achterbank van een auto geslagen werden... Um, of dat ze uh, in de cel bijvoorbeeld mishandeld werden... en wat ze er ook bij vertelden en wat het nog extra opzienbarend maakte... is dat zij zeggen, van ja binnen dat bureau heerst er een bepaalde sfeer van... Uh, we houden elkaar de hand boven het hoofd, we schrijven in het, uh, in het verslag... dat er geweld nodig was bij aanhouding en we praten er verder niet over. En ja. iedereen heeft zich daar maar naar te schikken. Hey, en dit zijn drie ex-politieagenten. Zijn ze zelf weggegaan bij de politie of zijn ze ontslagen? Nee, ze hebben zelf uiteindelijk besloten om op te stappen. Deels ook uh, vanwege uh, ja, deze wat zij noemen misstanden bij, uh, bij het bureau en bij de politie... waardoor ze zich daar niet mee ja, konden identificeren... en zeiden van nou, ik, ik stop je mee. Ja. En waarom brachten jullie het nu wel? Want, jullie, want hoe lang hebben jullie dit allemaal onderzocht? Het nou, is een verhaal wat zeker al een jaar speelt. En wat, wat ik zei, we hebben vooral veel slachtoffers in het afgelopen jaar uh, al gehoord en gesproken. Maar daar blijft het altijd dubieus bij of, dat, uh, uh, ja, of je daarop kunt ja. bouwen of je dat kunt vertrouwen. En juist het feit dat we nu in de afgelopen zomer een aantal agenten hebben gesproken... die datzelfde verhaal vertellen, die het dus bevestigen, dat maakt het voor ons heel sterk. Want ja, een oud-agent, ja, het, het is zijn eigen werk... Okay. Bij ons in de bus zit ook Willem Schenderling... voorzitter van de Nederlandse politiebond afdeling Den Haag. U heeft intussen ook al via de media gereageerd op het bericht van West. Wat vindt u hiervan? Ja, dat klopt. Ik uh, vind het heel erg verdrietig. Daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Dat uh, ex-collega's uh, op deze manier uh, de media uh, benaderen... Uh, in het korps uh, is er een mogelijkheid. Uh, ik moet even terug gaan naar het begin. Ik bedoel, iedere opsporingsambtenaar die kennis draagt van een strafbaar feit... is verplicht daar iets mee te doen. Nou, dat is dus blijkbaar niet gebeurd. Ze hebben dus zelf geen aangifte gedaan... van uh, mishandeling door collega's gepleegd. Als ze dat niet hadden gedaan omdat ze bang waren geweest voor hun eigen naam... en, en gebeuren binnen het korps... dan hebben wij binnen het korps nog een, uh, een afdeling... en dat noemen wij vertrouwenspersoon... Daar kunnen collega's terecht als ze uh, kennis dragen van iets waarvan hun vinden dat dat niet kan, maar omdat ze zichzelf daar niet bij willen betrekken en hun naam niet willen noemen, uh, uh, hun ding kunnen doen. En vervolgens gaat het bureau vertrouwenspersoon aan, aan de slag om dan wel die misstanden aan de, aan de uh, kaak te stellen. Dus dat is mijn reactie op de collega's. Ik, uh, ik ben blij dat u begon met de vraag van. Uh, zijn die collega's zelf weg, weggegaan of hebben die uh, ontslag gekregen? Nou, ik ben daar ook bijzonder nieuwsgierig naar. Want voor mij voelt dit echt als natrappen en naschoppen. Ik bedoel, nogmaals, er zijn uh, mogelijkheden zat om als politieagent... ook zonder je naam te noemen, misstanden aan de kaak te stellen. En dat is in deze ja. niet gebeurd. Vincent, jij bent de journalist die het heeft onderzocht. Heb je enig idee waarom hebben deze drie ex-politieagenten... niet gewoon bij bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon van de politie aangegeven... van hé, hey, er gebeurden hier dingen die niet door het beugel kunnen? Nou ja, wat zij aangeven is ook de cultuur die inderdaad in dat bureau uh, speelt. Misschien toch angst dat het uiteindelijk op een bepaalde manier bij hun, uh, bij hun weer terugkomt. Uh, en wat ook wel opmerkt, uh, of het noemen waard is. Uh, het, het gaat om de vraag van, zou het een, een natrap kunnen zijn? Uh, het zijn ook wel agenten waar wij heel erg... Uh, uh, veel uh, werk aan hebben moeten besteden... om ze überhaupt zover te krijgen om hun verhaal te vertellen. Omdat ze uiteindelijk alsnog uh, bang waren. Dus het was zeker niet zo dat zij met hun verhaal... Uh, vier A4'tjes uitgeschreven bij ons kwamen. van nou ja. Dit is het, veel plezier ermee. Dat heeft ook wel het nodige werk gekost. Willem Schijndeling, als u dat zegt nu... Van u zegt, en dat zegt u nu in de uitzending... en dat heeft u ook al in het persbericht gezegd... u voelt het als een natrappen van die ex-collega's... ik kan me voorstellen dat stel dat er nu mensen luisteren... politieagenten die in de Heemstraat werken of elders... en die horen u zo praten over ex-collega's... dan zou ik, als ik nu zou werken bij de politie... zou ik niet meer durven zeggen dat er iets misgaat. Want nee. je zou ook kunnen zeggen... deze jongens durven tenminste iets aan te kaarten... ook al is het nadat ze uit dienst zijn getreden. Dat ben ik helemaal met u eens. Waren het niet dat die collega's dan als uh, niet herkenbaar in beeld komen... en vervolgens ook nog door een acteur zich laten uh, uh, uh, uitspelen... om uh, dan op die manier uh, de media ten dienste te zijn... dan heb ik daar niet zo heel veel bewondering voor. Iedereen weet dat ik in ieder geval als voorzitter... van de Nederlandse Politiebond, Eenheid Den Haag... juist achter mijn collega's sta. En is het zover... Wij zijn als Nederlandse Politiebond... juist voor het aan de kaak stellen van dit soort dingen. Want al dit soort... Uh, uh, ja, ik noem het toestanden schade de politie op het leven. Mijn collega's hier op de Heemstraat hebben hier last van. Ja. Ik weet zeker dat als die vandaag eh, iemand een bon geven... voor zeven kilometer te hard rijden... ze de opmerking gaan krijgen, heb je niks te mishandelen. In die trant. En ik vind dat echt een verschikking. Ja. Dus is het is in ieder geval niet goed voor die verhoudingen... van de burger in de Schilderswijk nee. en de politie. Nee. En het leuke daarvan is... ik kom zelf, ik ben geboren in de Bokstraat. Dat is hier om de hoek. Uh, uh, er wordt in dat stuk dan ook uh, uh, geschreven, dat, uh, althans gezegd, dat het over het algemeen allemaal allochtone mensen zijn die aangehouden worden. Nou, ik, kan, ik, ik denk dat ik daar een hele makkelijke verklaring voor kan geven. Toen ik hier geboren ben, 59 jaar geleden, toen had ik één allochtone jong in de klas zitten, dat was een Indonesische jonge Robbie. Nu, als je hier woont, dan is 90 met alle respect zijn allochtone mensen. Ja, dus Daar is niks mis mee. Maar de kans aanhoudt, dat je het, is groot. inderdaad die is een vele malen groter. Goed. In de bus zit ook Jasmina Heivie. Jasmina, jij was een jaar of tien, twaalf geleden gemeenteraadslid hier in Den Haag. Tegenwoordig voor GroenLinks. Tegenwoordig ben je actief als uh, voor de Partij van de Arbeid. De verhalen die we nu horen hè, en dat wat TV West nu heeft gebracht... vermeende intimidatie, racisme en geweld tegen allochtonen... door agenten van het Haagse politiekorps in de Schilderswijk. Dat zijn berichten die twaalf jaar geleden ook al speelden. Dus het is niet uh. een bericht van, van vandaag. Nee, sterker nog, het is ongeveer 19 à 20 jaar geleden... dat dit probleem zich al manifesteerde. En niet alleen in de Heemstraat, maar over heel Den Haag verspreidt. Ik was toen gemeenteraadslid voor GroenLinks eh, en ik bezocht regelmatig verschillende wijken in Den Haag. En tijdens een van die bezoeken kwam ik in aanraking met jongeren, Marokkaanse jongeren. En die vertelden stuk voor stuk dat ze eh, met geweld werden aangehouden, dat ze mishandeld werden, dat ze geprovoceerd werden dat er geschopt en geslagen werd. Toen heb ik dus uh, onderzoek gedaan, zelf, met een collega, zijn we de wijk ingetrokken, meerdere jongeren gesproken, uh, waarvan uh, de helft ongeveer in Laak woonde destijds, uh, Spoorwijk, ja. en de andere helft in de Schilderswijk. En die vertelde destijds exact dezelfde verhalen als dat ik nu hoor. Wat is er en, toen met die verhalen gebeurd? Wat heb je er uh, toen mee gedaan? Ik heb er toen een zwartboek van gemaakt, en dat heb ik toen uh, aan de burgemeester overhandigd in Den Haag. Uh, dat was destijds de heer Havermans. Die nam de zaak gelukkig heel serieus. Uh, en besloot om daar een rijksrechercheonderzoek van te, te, te, te maken. Ja. En, de reden, en wat is daar de, toen de, uitgekomen? Nou, ik wilde nog even stilstaan. Uh, de reden waar, wat, waarom hij dat destijds gedaan uh, had... was omdat een van die jongeren, uh, dat was echt schrijnend... die was dus tot bloedens toe in zijn cel geslagen... Hij uh, kreeg geen advocaat, kreeg uh, geen medische zorg. Dat ja. werd geweigerd. En als enige bewijs van wat er toen gebeurd was... had hij een bebloed t-shirt. Um, dat vond de burgemeester... Uh, dat deed hem toen besluiten van... nou, ik laat, het, uh, ik laat het onderzoeken. Wat de uitkomst van het Rijksrechercheonderzoek was... Uh, dat uh, helaas, uh, althans, geen disproportioneel geweld was gebruikt. Daar was ik heel erg verbaasd over... Ja en nee, uh, waarom? Omdat van de 16 jongeren die toen hun ja. verhaal hebben gedaan... maar drie jongens uiteindelijk op gesprek zijn geweest. De reden was, ze hadden er geen vertrouwen in en ze waren angstig. Oké, okay, en dan nu terug naar nu. Ja. Dus dit, je geeft het aan, 18, 20 jaar geleden speelde het nu. En wat er nu gebeurt, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het schrijnend. Ik denk, de politie heeft uh, weinig geleerd van wat, van wat er toen is gebeurd. Uh, je zou verwachten, hè, 20 jaar later, dat je toch uh, wordt getraind in het intercultureel communiceren. Dat je weet uh, hoe je met dit soort jongeren uh, omgaat. Dat je in ieder geval onderscheid kunt maken tussen uh, uh, jongeren die echt crimineel zijn en jongeren ja, die. En dat kan de politie. Niet. Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg dat ze dus gewoon uh, blijkbaar bepaalde vaardigheden missen, waardoor ze dus uh, provocerend uh, gedrag vertonen en overgaan tot geweld. Ja. Terwijl er duidelijke richtlijnen bestaan voor de politie. Wanneer mag je geweld gebruiken en wanneer niet? In de bus zit ook Bart van Kent, nu lijsttrekker SP hier in de gemeenteraad in Den Haag. Bart, de politie weet gewoon niet hoe ze om moeten gaan met jongens van verschillende culturen in de meest multiculturele wijk van Nederland. Nou, er worden hier in de Schilderswijk bij de bureau Heemstraat... Worden gemiddeld in een jaar uh, tien mensen per dag gearresteerd. Het blijft natuurlijk mensenwerk, hè, politiewerk. Het zijn gewoon mensen die hier in een hele moeilijke wijk uh, aan het werk zijn. En dat er af en toe iets fout gaat, ja, dat is natuurlijk heel erg. Dat is heel erg, maar het is bijna niet te voorkomen. Uh, en als we nou kijken naar ho hoe vaak het fout is gegaan de afgelopen twee jaar. Ja, dan praten we over twaalf keer. De burgemeester heeft dat, uh, heeft, dat, heeft dat uitgezocht en aan de raad uh, laten weten. En dat is twaalf keer te veel, laten we daar helder ja. over zijn. Uh, maar dat betekent, wat mij betreft, niet dat de politie hier in de Schilderswijk niet weet. hoe ze, uh, uh, uh, hoe ze in de wijk met jongeren omgaan. Wat is er gaan. dan wel aan de hand van Gjelbert? Nou goed, het zijn, sch het zijn schokkende berichten van, van Omroep West. Dat allereerst. Het is natuurlijk voor ons als politieke partij niet na te gaan wat daar wel of niet van klopt. Omdat het mensen zijn die anoniem hebben gereageerd. Ik vind het heel erg heftig voor de mensen die het aangaat. Maar ik vind het ook heel heftig voor de politieagent hier in Den Haag. Want zij worden van hele zware feiten beschuldigd eigenlijk. Ja. En het lijkt me voor iedereen heel erg belangrijk... Dat, ja, dat dit soort zaken heel snel en heel goed worden uitgezocht. Ja, dat zeg je. Maar de burgemeester van Den Haag, van Aartsen... die zegt, er is geen enkele indicatie dat misstanden... zoals in de berichtgeving van TV West gesuggereerd... zich in het recente verleden aan Bureau De Heemstraat hebben voorgedaan. Die heeft ja. het helemaal niet over. Het moeten nou uitgezocht worden. Die zegt, dit gebeurt gewoon niet bij mij... Nee, hij heeft, uh, hij heeft inderdaad gekeken naar een aantal zaken die door onderwesten naar voren zijn gebracht. Uh, maar wat ik bedoel met heel snel uitzoeken is dat als er uh, iemand een klacht heeft, en waar die dan ook binnenkomt, bij bureau discriminatiezaken of bij het politiebureau zelf, uh, dat er dan heel snel onderzoek wordt gedaan. Ja. Ik begreep dat er nu nog vier lopende onderzoeken zijn naar, uh, naar misstanden. Dus wat zeg zowel... je daarmee dat er nu geen onderzoek gedaan moet worden? Jawel. Uh, ik zeg dat er, dat er dus heel snel duidelijkheid moet komen... of er wel of niet iets aan de hand is. Ja. Um, uh, in het belang van de agenten... maar ook in het belang van het vertrouwen in de politie in de stad. Een van de dingen die je steeds hoort... en dat hoorde ik jou ook een beetje zeggen... nou 12, 12, 12 zaken, dat zijn er 12 te veel... maar aan de andere kant kun je zeggen... 12 zaken in een grote stad is niet zo heel veel. Van de Aardse zegt het ook... Nou, de cijfers geven aan dat er niks aan de hand is. In de bus zit ook Soumeya Kamiri van het bureau discriminatiezaken. Jullie zijn het bureau waar mensen moeten komen met een klacht. Hoeveel klachten van racisme en discriminatie door de politie Haaglanden krijgen jullie? Uh, nou, in vergelijking met de signalen die wij binnenkrijgen, uh, te weinig. Uh, de afgelopen jaren hebben wij uh, volgens mij... vier klachten betreft Heemstraat binnengekregen. Uh, dat zijn ook klachten die uh, in 2011 onder andere hebben voorgespeeld. Um, wat ik voornamelijk uh, wil benadrukken is dat... Um, als wij zeg maar het veld ingaan en afgaan op de signalen, wij wel zeg maar, uh, deze signalen herkennen. In de zin van uh, dat veel jongeren ja. aangeven van ja, de politie handelt niet altijd even netjes. Um, het punt is met het uh, signalen is dat het vooral gaat om beleving. Van, uh, wat beleven de jongeren, Precies. Hè? hebben ze gelijk of hebben ze niet gelijk, um, wat duidelijk is, van dat zeg maar, de jongeren uh, heel erg negatief zijn over de politie en of dat altijd zeg maar, terecht is. Waarom doen ze geen aangifte dan? Ja, wat, Waarom ze geen aangifte doen is vooral uh, omdat ze denk ik uh, aan niet durven. Uh, maar ook schaamte. Tijdens het geven van voorlichtingen komen zeg maar, verschillende partijen aan bod. En uh, als we dan, af, als we dan zeg maar, met de voorlichtingen klaar zijn... dan is het na afloop dat ze dan naar me toe komen. En inderdaad met de heftige verhalen aankomen. Ze durven het dan niet zeg maar, in de klas openbaar aan waar, te geven. Maar waar schamen ze zich dan voor? Dat snap ik niet. Dat, ja, dat, daar kan ik niet zo 1, 2, 3 ja. zeggen. Maar wat, je wel, uh, wat, wat ik wel kan invullen is ja, misschien gezichtsverlies. Van ik ben door de politie opgepakt en ik ben mishandeld. Het is niet stoer. Ja. En, uh, ja. Maar goed, zolang het signalen zijn, angst, schaamte om ja. geen aangifte te doen... heb je dus niks in handen. Hebben wij niks in handen, nee. In de bus ook, Abdouloulani. Jij bent gemeenteraadslid voor de Partij van de Eenheid hier in Den Haag. Wat moet Van te doen? Nou, we hebben inmiddels hier natuurlijk naar aanleiding van dit uh, hele verhaal wij schriftelijke vragen gesteld. Überhaupt ook. De insteek was ook echt inderdaad met name wat uh, Vincent ook net zei. Omdat wij het heel interessant vinden dat er ex-politieagenten hiermee naar buiten komen. We hebben zelf inmiddels ook al drie ex-politieagenten, zelfs een ex-rechercheur gesproken. Die het ook bevestigt wat er gebeurt aan de Heemstraat. Dus die hebben de media niet opgezocht en die bevestigen Staat. echt gewoon één op één wat er nou precies gebeurt. Uh, aan de, ja, hebben jullie dezelfde mensen gesproken als West of andere? Nee, andere mensen. Andere mensen? Ja. Echt, andere mensen wilden bewust andere mensen ook spreken. Omdat dat we niet het verwijt krijgen: mensen die in de media hun aandacht uh, ja. uh, zoeken. Uh, naar de aanleiding daarvan hebben wij vragen gesteld richting het college, schriftelijke vragen. En wij eisen eigenlijk toch wel een onafhankelijk onderzoek. Uh, dat met name dit soort zaken tot, tot de bodem wordt uitgezocht. Want Van Aartsen staat vierkant achter zijn korps. Wij staan ook vierkant achter dat korps. Maar wij geloven echt wel dat er rotte appelen tussen zitten. Rotte appelen tussen zitten? En een onafhankelijk onderzoek. Wie moet dat onafhankelijk onderzoek dan gaan doen? Nou ja, kijk. Het zou bijvoorbeeld inderdaad een hoorzitting kunnen gaan worden. Waarbij dus ook echt de betrokkenen. Uh, tot op de bodem gehoord worden. Dat mag ook wat mij betreft door het openbaar ministerie worden gedaan. Dat kan ook uh, eventueel uh, worden gedaan door... Uh, uh, vanuit de gemeenteraad zelf kunnen, uh, kunnen we dat ook organiseren. Uh, zoals bijvoorbeeld een parlementaire commissie zou kunnen worden ingesteld... kunnen wij dat ook vanuit de gemeente. Ja. Kunnen daar eventueel ook raadsleden in zitten. Uh, maar ik vind toch echt belangrijk dat men de onderste steen boven krijgt. Want het zijn geen, uh, ja, geen sumiere berichten. Het zijn echt inmiddels stapelt het zich steeds Precies. meer op. Precies. Bart? Ja, Opstapelen, het gaat nogmaals om twaalf uh, klachten die zijn, uh, zijn ingediend ja, de, op de papier, afgelopen twee op papier, jaar. Uh, op papier. Uh, nou ja, op papier, maar ook bureau discriminatiezaken geeft aan dat er geen uh, maar wel signaal uh, Ze Nee, Er zijn wel signalen ja. die moeten uh, geen misverstand daarover, die moeten uiterst serieus worden genomen. Uh, maar ik vind ja de opmerking toch dat uh, er een onafhankelijk onderzoek moet komen. Uh, vind ik een rare opmerking omdat het Openbaar Ministerie nu deze zaken onderzoekt. Uh, en als je zegt er moet een onafhankelijk onderzoek komen... dan zeg je dus eigenlijk dat het Openbaar Ministerie niet onafhankelijk is. He, dus dan zeg je niet alleen dat uh, er uh, op het politiebureau heel veel fout gaat... maar dat zeg maar, de hele uh, keten dat die niet deugt. Want het Openbaar Ministerie is nu het instituut wat kijkt... Naar de klachten ja. die worden ingediend. maar als we dan kijken naar de landelijke politici. Ja, Ahmed Marcouch, die zegt, Tweede Kamerlid. die zegt ook: er moet een onafhankelijk onderzoek komen. En die zegt: er moet ook een onafhankelijk onderzoek komen. Ja. juist omdat het goed is voor de politie. Want dit ja, imago precies. schaadt de precies. politie. Ja. Ja. Nou ja, dat onafhankelijk onderzoek wordt door het Openbaar Ministerie gedaan als daar blijkt dat er iets aan de hand is. En dan wordt het tot op de bodem toe uitgezocht. En als daar door een politieagent verkeerd is opgetreden, wordt die keihard gestraft daarvoor. Dat is de praktijk nu. Ja, Willem Schenderling, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Wat vindt u hiervan? Een onafhankelijk onderzoek, juist ook om ervoor te zorgen dat desnoods de namen van uw jongens wordt gezuiverd? Ja, ik, heb, ik ben even zijn naam kwijt, maar die meneer van de Socialistische Partij... daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Ik bedoel, het onder, uh, Openbaar Ministerie doet een, uh, doet een onderzoek... En als je nu een onafhankelijk onderzoek zou willen, geef je dus inderdaad het openbaar ministerie een, on, een onvoldoende. Omdat ze dan blijkbaar dat onderzoek zelf niet kunnen doen. En daar ben ik het niet mee eens. Ja. En aan de andere kant, als we dit horen nog los van het onderzoek. Duidelijk is wel dat, dat er een, een beeld bestaat van de jongens van uw korps hier in de Schilderswijk. Dat volgens u niet helemaal klopt. Dus er moet toch wel iets gedaan worden, juist ook om ervoor te zorgen dat die jongens gewoon hun werk goed kunnen doen. Maar Daarom heb ik ook vertrouwen in het openbaar ministerie. Als die dat doen, heb ik daar vertrouwen in dat dat imago uh, opgepoest wordt. Abdoe, maar jij hebt geen vertrouwen in het openbaar ministerie. Nou, ik heb net aangegeven dat het Openbaar Ministerie dat onderzoek ook kan doen. Maar die kunnen pas echt aan de slag op het moment dat er aangifte zijn en klachten en dat soort zaken. Ja. En wij roepen ook echt onze mensen dan ook op, die het betreft. van, ga ook die klachtenprocedure in. Hè? Ja. Want ik hoor ook heel vaak verhalen: men wil aangifte doen, men wil er een klacht van maken, men wordt simpelweg weggestuurd. Men wordt onder allerlei voorwenselen wordt me voorgehouden. Het heeft geen zin joh. Door wie wordt men weggestuurd? Bij het politiebureau zijn er concrete aanwijzingen geweest dat mensen weg zijn gestuurd. Die mensen kan ik echt. Bewijzen Spreken aan de burgemeester uh, bezorgen van dit zijn de mensen die weg zijn gestuurd Su bij het politiebureau. Soumaya Kamiri van het bureau Discriminatie Ooit eerder gehoord: de mensen worden door de politie weggestuurd als ze een aanklacht klacht willen indienen. Um, nee, wij hebben, ja, ik kan mij voorstellen dat het wel voorkomt, maar wij zelf hebben daar geen meldingen over binnengekregen. Ja. Dat, uh, dat niet, nee. Hey, en ook jullie zeggen mensen moeten melden, want Met, alleen ja. maar praten erover werkt niet. Nee, Z ja, zeker melden. Vooral het, het, het aangeven van tandpas kun je het gaan onderzoeken van klopt dit wat er beweerd wordt? Ja, dan moet je er zeker keihard op, op uh, zeg maar gaan optreden. En zo niet, dan moet je inderdaad dingen gaan zuiveren. Ja. Jasmina nou, Lo, jij bent heel lang gemeenteraadslid geweest voor GroenLinks. Nu actief in de Partij van de Arbeid. Iemand die de stad goed kent. Je kunt ook stellen, dit soort problemen... die, die, die ingewikkelde relatie politie en jongeren... hoort toch typisch bij een achterstandswijk. Want het gaat wel in de meeste gevallen om jongeren die hangjongeren zijn. Probleemjongeren, ook de jongeren ja. die jij twintig jaar geleden sprak. Ja, ik, ik zal niet ontkennen dat in een, in een achterstandswijk... Uh, de verhoudingen vaak op scherp staan. Ik zal niet ontkennen dat uh, heel veel jongeren ook lastig... Uh, te handelen zijn. Maar waar het hier om gaat, is om de onderlinge verhoudingen. Uh, onder, onderlinge communicatie. Uh, als je een jongere agressief uh, benadert, die bijvoorbeeld uh, uh, op een fiets uh, rijdt, of, of iemand die dubbel geparkeerd staat, uh, provocerend aanhoudt, op een bepaalde manier uh, bejegend... tegen de muur kwakt, uh, in, de cel, in, de, in de in de boeien gooit... en ook nog eens een vuist geeft in de auto als die iets vraagt. Ik chargeer bewust, omdat het, dit, is, dit, is geen, uh, dit zijn in mijn ogen geen incidenten. Mm -hmm. Dit zijn gewoon veel voorkomende gevallen. Het komt nu naar buiten, uh, gelukkig zou ik zeggen. Het zou de politie ook sieren als ze zouden zeggen... van nou we willen graag uh, hier aan, uh, uh, uh, meewerken aan de verbetering van de verhouding... Tussen de, de, de, onze eigen mensen en tussen de burgers. Ja. En het niet in het doofpot willen stoppen. Want dat, we, dat, dat helpt niet. Want dan krijg je juist de indruk: van daar speelt hier meer achter. Ja. Dus maar wat het moeten zou, ze dan zou doen, de politie heel zien? Om niet zo defensief te reageren, maar om, om het gesprek en de dialoog aan te willen gaan. Wat zou helpen, is dat. Uh, ik ben heel erg voor een hoorzitting in ieder geval. Zodat je de, de onderste steen boven krijgt, zodat de mensen zich veilig genoeg voelen. Zowel ex-agenten als jongeren als al. Al diegenen die het betreft om hun verhaal te doen. Ja, en een hoorzitting uh, met wie? Met de, ik zou zeggen laat de gemeenteraad dat doen. Laat de gemeenteraad uh, uh, die hoorzitting organiseren. In aanwezigheid van de burgemeester. Om uit de eerste hand te horen. wat ja, er. Maar wie, wat, wie dan met de politiemannen tegenover? ik heb het over de slachtoffers. Dus degene, okay. of degene die, die, die, die daar slachtoffer van zijn of zijn geweest. En uh, in aanwezigheid wat mij betreft van de politie. Want dan krijg je ook een, een hoor- en wederhoor-situatie... waarbij je van beide kanten de situatie goed, uh, goed belicht wordt. Ja. En ik ben het ook erg eens met collega Marcouche, die pleit voor een onafhankelijk onderzoek. Dat zou je dan, een, uh, hè, dan zou je het ook wetenschappelijk kunnen, kunnen onderzoeken... en kunnen staven van waar gaat het hier nou over wat moet er gebeuren? Heel concreet. Ik, nou, ik, weet je, ik bedoel, wat de waarheid is weten we niet. Maar voor mij is één ding helder. Er moet wel iets gebeuren. Want anders krijg je verhalen die men steeds aan elkaar vertelt. Lijkt me niet handig voor de politie. We hebben hier met, met bijna 600 mensen in de Schilderswijk gesproken. Met 150 politieagenten hebben we deelgenomen aan ons onderzoek. En wat wij daaruit horen is dat niet de klacht is dat de politie verkeerd te werk gaat in de wijk. Maar dat de politie te weinig in De wijk aanwezig is. De agenten zelf zeggen ook: Van ik zit bijna de helft van mijn tijd ben ik bezig met, uh, met papierwerk. En bewoners zeggen: Ja, ik ga niet meer altijd aangifte doen, omdat ik heb het heel vaak gedaan. Maar er wordt er vervolgens niks mee gedaan. Volgens mij is dat het echte probleem wat we in de Schilderswijk hebben als het gaat om, om veiligheid en de uh, manier van, waarop de politie te werk gaat in de wijk. En moeten we dat probleem gaan oplossen? Abdul Gholani, tot slot heel kort: de Gemeenteraad, dit partij van de eenheid. Wat is wat jou betreft nu prioriteit nummer één? Ga je ervoor zorgen dat van aardse dat onderzoek laat doen? Of wat moeten nu gebeuren? beroe. Ja, daar hebben wij dus voor gepleit. Maar goed, ik, ik ben natuurlijk al een beetje bang voor de antwoorden van meneer Van Aertsen. Want die heeft in zijn brief eigenlijk wel laten doorschemeren: er is gewoon niks aan de hand binnen het korps. Heeft trouwens met geen woord gerept over het feit dat diezelfde politieagenten waar die altijd vierkant achter staat, maar die nu uit dienst zijn, dat die hun verhaal doen. Dan zijn dat opeens geen mensen waar die dan vierkant achter staat. Terwijl toen ze bij de politie werkten waren het wel de mensen waar die achter stond. En dat vind ik een beetje dubieus. Eh, want ik neem het gewoon heel erg serieus dat met name ex-agenten met deze verhalen naar buiten komen. En ik durf echt, ik durf mijn hand voor in het vuur te steken. Het zijn er veel meer dan die drie die de in, in de media zeg maar naar voren kwamen. Um, nogmaals, we hebben echt zelf mensen gesproken die ermee naar buiten zijn gekomen. En wat ons betreft wordt het serieus opgepakt. Want echt, het korps in Den doet goed werk. En veiligheid is ook belangrijk. Maar wij willen toch echt inderdaad onderzocht zien of er een cultuur van intimidatie ja. en eens bestaat. Uh, de, ik moet stoppen. Moet er een hoorzitting komen? Ja, wat ons betreft wel. Oké. Okay. Onderzoek is er ook gedaan door onder andere Amnesty International. Zij komen met dat nieuwe onderzoek uh, dat verschijnt op 28 oktober. En de titel van het onderzoek is... Proactief politie optreden, risico voor mensenrechten. etnisch profileren, onderkennen en aanpakken. En de collega's van Nieuwsuur gaan op 28 oktober bekendmaken... wat er precies in dat onderzoek van Amnesty staat. Dank jullie wel. Fijn dat de politie ook hier was. Dat jullie allemaal hier zijn gekomen het verhaal te doen. En ik zou zeggen, aan je imago werken is altijd goed. Dank u wel. Dit was het weer voor vandaag. Lijn 1 vanuit Den Haag. Morgen staan we weer ergens met de gele bus. Met Jeroen in de bus. Tot morgen.